Drie uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De oud-politieman die geheime informatie lekte... over de beveiliging van PVV-leider Wilders... heeft zeven maanden celstraf gekregen. Twee maanden meer dan het OM had geëist. Vraag is K. deelde vertrouwelijke informatie met bekenden... onder meer over de woonplaats en de beveiliging van Wilders. De rechter zei eerder al dat de inmiddels ontslagen politieman... interessant wilde doen om indruk te maken op vrouwen... Een sponsorloop voor vluchtelingen die zou starten... in het voormalige doorgangskamp Westerbork gaat toch niet door. De reden zijn aanhoudende bedreigingen en intimidaties... van de organisatoren, de Stichting Vluchteling... en Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het plan om een sponsorloop te laten beginnen in Westerbork... stuitte al bij de lancering op veel verzet. Vanuit de Joodse gemeenschap werd scherp geprotesteerd. Een groot deel van de meer dan 100.000 Nederlandse Joden... die in de Tweede Wereldoorlog werden vermoord... brachten een tijd in Kamp Westerbork door. De Europese Unie stelt een miljard euro beschikbaar voor jonge startende boeren. om hen te ondersteunen bij investeringen in hun bedrijf. Via het fonds kunnen de boeren geld lenen tegen gunstige voorwaarden. Zo hoeven ze hoeven niet direct met aflossen te beginnen en mogen ze daar langer over doen. In Nieuw-Zeeland is een opschudding ontstaan over een investering van bijna 600.000 euro. voor het plaatsen van zogeheten slushmachines in gevangenissen. De bevroren suikerdrankjes moeten de bewakers afkoelen bij heet weer. De oppositie in Nieuw-Zeeland noemt het een verspilling van belastinggeld. De minister van Justitie staat achter het besluit om de slusmachines te kopen. Gevangenisbewakers werken volgens hem soms in temperaturen van 30 graden met 6 kilo bepakking. Onderzoek zou aantonen dat slussies beter koelen dan gewoon water. Het weer in het zuiden zon- en stapelwolken. In het noordoosten en oosten wordt de bewolking steeds dikker... met misschien wat motregen. Het wordt vanmiddag 12 tot 16 graden. Morgen eerst grijs. In de loop van de dag breekt vanuit het zuidoosten de zon steeds vaker door. En dan wordt het 11 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 de y que no que olvidar te falta vivir como es como es que me tienes así será que sin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 We zagen hem toch net eventjes, hè? De zon, ja. Maar die is nu inmiddels weer weg, hoor. Helaas uh, geen hele zonnige koningsdag uh, vandaag. Maar wel gezellig druk in het centrum van Zandvoort met uh, alle live muziek die daar uh, bij de cafés uh, aanwezig is. Onder meer uh, aan de Hotte Straat. Je de loka de eerste plaat naar het nieuws en weer van uh, drie uur. Alvaro solaire was dat. En wat gaan we nu twee allemaal doen, hoor?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 pressure on every night.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 Rijden, daar is het beloofd dat je alles wilt geven. Iedere stap die je zet. We De W van Wij, heel oranje staat zij aan zij. De W van waar, maar niet van wijken We leggen het droog en we bouwen dijken De W van Welkom in ons midden Welke god je ook mogen binnen. De V van Willen, ja, De W van Willen De W van Wakker, stamp op eten Miljoenen coaches die weten, weten. De W van Altijd willen winnen. Wat het ook is, laten we aan beginnen De W van Wij zijn één met elkaar.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 Oké, okay, nou, dat is, dat, dat is de enige die ik ook ken, hoor. Dus ze uh... ja, dus, dus hebben we het niet heel erg bekend uh, gemaakt, dan moet ik zeggen. Kijk, ik weet dat er op het Gassenspluie Plakwand is... en uh, bijvoorbeeld Suzanne de Rooij en Jer... Uh, uh, Nieuw van Jer, heet die. En uh, verder hebben we natuurlijk uh, op het uh, kerkplein Wilfres Bellen... De Kessel bij, uh, bij Lauro en Hardy... en een artiestengala-parade...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 Jij ja, ging ook de afgelopen maanden bij de grofvuil langs om te kijken of het er voorbij zat voor de koningin in de dag wat je kon verkopen. <lacht> Dat zou wel mooi zijn, jeetje. Maar <lacht> <lacht> in ieder geval genoeg te doen door natuurlijk nog de kinderspellen. Hè, op het Nieuw ieder geval de Zwaluwee staat en, en het gastenplein. Daar zijn allemaal nog door de organisatie van de Koningsdag uh, allemaal leuke kinderspellen neergezet. Uh, en uh, ja, nou moet ik ook zeggen, het is nou ook wel even dus, uh, leuk te vertellen. Nou, nou, nou zit ik toch in het programma. Uh, bij, 4 en 5 mei zijn er natuurlijk ook allemaal dingen nog te doen... georganiseerd door dezelfde organisatie. En 5 mei is natuurlijk de forse jacht op, uh, op het gastruisplein. Dit jaar normaal op het kerkplein, maar door de jaarmarkt... is dat verplaatst naar het gastruisplein bij de VVV voor de deur, een museum. En, uh, en er is ook uh, natuurlijk, natuurlijk uh, bingo waar uh, de kaarten voor te koop zijn... bij uh, de, de seniorenvereniging, dus... Uh, dus 5 mei is er ook genoeg te doen. En om drie uur is, speelt er een uh, clown uh, op 5 mei op het Gassensplein. En is er een beetje uh, Freek -Volkers band aan het optreden op het Gassensplein. Oh, dat ken ik wel. Dat is uh, mijn onderbuurman. Die maakt altijd oh, leuke ja. muziek, dus... Ja. Dan lig je tot uh, dieper dus, uh, in de ochtend te luisteren. <laughs> ja. Helemaal, uh. helemaal goed. Ja, en uh, Albert die uh, blijft nog even een paar dagen langer weg, hoor ik. Ja, lekker okay. weer natuurlijk. Spanje. Voor, uh, nee, 5 mei. Vossenjacht. Dan ja. Moet je uitkijken. Ja. is niet afgeschoten. dat is niet de bedoeling. Nee, daarom. Dus, uh... nee. Nou, helemaal goed, Roy. Jij gaat uh, lekker genieten daar uh, in het uh, centrum. alle uh, ja, live ik muziek mag die. aan een biertje. <laughs> Sorry, wat zei je? Ik mag aan een biertje. Hé hé, doe dat dan ook. He, he. Is goed. Geniet er lekker van en dankjewel Een fijne koningsdag. Avond, hey. nacht. En zo. Ga maar door. Oh. Leven de lol. Toch, Roy? Zuipen. Zijn we zijn weer op vakantie, hier in dit mooie Spaanse land Branden de zon nog aan de hemel, we liggen lang uit op het strand. Luid om de palmen, hoge bergen, genieten van. Daar is het feit. I'm it up.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 Um, classic Concerts, ook 28 april. Piano Recital, Martin Oei in de Protestantse Kerk. Aanvang om 3 uur middags en de entree is 5 euro. Nou, verder hebben we op 3 mei een genootschapsavond En dat gaat over Zandvoort in de Tweede Wereldoorlog. En dat is Theater de Krocht. Aanvang is 8 uur, toegang is gratis. En dat was vroeger eigenlijk alleen maar verleden. Dan mocht je een introductie meenemen, maar dat is allemaal losgelaten. En uh, daar komt historicus Geert-Jan Mellink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 So...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 You with somebody else, so I guess that it's gone, and I just keep. De CEO van Clean Bandit. Uh, samen met uh, Julia Michaels. Inderdaad, I miss you. Zojuist hadden we het koor over de boulevard. en dan uh, met name de Noord Boulevard. Dat het voor de oorlog veel mooier uh, was. dan uh, dat het uh, tegenwoordig is. Maar er gaat wel gewerkt worden aan de boulevard binnenkort. Ja, want er is een uh, schetsontwerp gemaakt. voor de herinrichting van de Zandvoortse Boulevard.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 En de planning ook. Want eind 2019 wil de gemeente starten met de werkzaamheden aan de boulevard Pardesno. Dus over een half jaar al. Hè? Ja, dat is snel hoor. We zijn al 35 jaar aan het steggelen over de boulevard. En, er zijn en dan altijd... ineens is er een plan. Ja, en er zijn al zeven wethouders ge gesneuveld. En diverse projectontwikkelaars die dan allemaal wat willen doen. Die echt miljoenen. Ik geloof dat het zelfs met, met, met een andere plan. 90 miljoen wilden ze investeren. Daar ja, hebben ze gewoon weggejaagd.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 Meeuwen, die komen bijna nergens anders voor dan in Zandvoort. Nou, ik weet niet of jij s ochtends vroeg wel eens over straat loopt... en als het huisveld dan uh, buiten staat, in die bakken... dan komt er dan zo'n schaal meeuw aan. En die krijgen het gewoon voor elkaar om zo'n deksel. Is dit, Van zo echt waar? Ja, die, die pakken hem gewoon vast met hun poten en dan vliegen ze omhoog. Dan gaat hij open. Dan pikken ze die hele zak open en al het troep ligt op straat. Die vreet dan gewoon al die rotzooi op. Jeetje. Ja. Ongelooflijk. Ja, ze zijn brutaal, die beesten. Ja, en ik weet ook nog wel dat uh, bij Hotel Hooghand. Dat had, uh, de, Floris Faber die had daar vroeger een huismeel. En die huismeel die stond gewoon te wachten, s'nogens, voor de deur. Dat hij brood kreeg. Want dan was het ontbijt afgelopen. En dan kreeg hij het brood wat over was van het ontbijt. Dat kreeg hij mail. En die zat er gewoon uh, uren te wachten. En die was gewoon te laai om voor zijn eten te zoeken. Ja, tuurlijk. Is toch makkelijk als je het bij het hotel krijgt? Waarom niet? Nou, dankjewel voor de berichtgeving, Koor.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 Maar vind vandaag geen rust, geen kracht om op te staan, maar je bent niet alleen.